2 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal.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 Zijn er nog elke, elke jaar weer dingen waarvan je zegt van nou dat kunnen we volgend jaar erin verwerken of aanpassen? Of is het ja, de, zeker. De ja, we hebben de... natuurlijk elk jaar weer kijken we naar wat kunnen we voor een activiteit. Dit jaar hadden we in samenwerking met FOM, het Fotomuseum in Amsterdam, hadden we een hele gave workshop. We hebben natuurlijk dat karten nu op de boulevard. En we hebben een aantal dingen met de scouting toegevoegd. Ja. We hebben het programma nu weer aangepast.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 Maar het zou zomaar kunnen dat we over een paar jaar daar een sollicitantje bij hebben. Nee hoor, maar hartstikke leuk. Wij kijken terug op een enorm geslaagde week. En uh, zijn nu alweer aan het nadenken over de leuke dingen die we volgend jaar kunnen gaan uh, organiseren. Grandioos. Nou, je gaat lekker weer naar huis toe. Je, je ouders krijgen je weer terug. <lacht> <lacht> Ze zijn een week kwijt geweest. En we, hebben, we hadden vorige week, we hebben in ons programma altijd eind, hebben we een gedicht.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 Een kindvriendelijk dorp dat grenst aan een stad. Maar, maar wel zo, één keer zo mooi, aan ons eigenste wat. Mooi, inderdaad het gedicht van de dag van vorige week. Nog even opnieuw gedaan, een klein beetje aangepast, Albert-Jan. klein beetje. klein beetje, speciaal voor Daisy. Daisy, dankjewel voor de komst en Laan ook dank. Kids Adventure Week, hij zit er bijna op en was ook dit jaar weer heel succesvol. De Nederlandse groep Spargo die heeft heel veel mooie hits gescoord. Eentje wordt dus juist bij CFM op de zaterdagmiddag. Dat was Head Up to the Sky. Nou, uiteraard een andere bekende van hun is U&Me. Ja, het is twee minuten voor half drie. Zelfs wordt er eigenlijk goedemiddag. En leuk dat je luistert. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst Bruno Mars. It ain't my fault they all be jacked keep, keep up Players only come on Put your tickets, Greenbelt Too low Even lekker meedoen met z'n met deze nieuwe zingel van Bruno Mars? Hier hoor de 24k op zaterdagmiddag bij CFM. Ja, zo hadden we de kinderburgemeester in de uitzending. Nou, ze heeft het nog druk gevraagd. Maar de taak zit er bijna op, Albert Jan. Ja, en dan mag ze weer terug naar huis. Ja, voor <laughs> DC Schouten. Het is 2 over half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen.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 Zo meteen gaan we praten met uh, Edith van Beek. En dan gaat het over Ode oh, aan Maar Meneer Lynn Collins. Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Respect us to be here when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going. We get what we want!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 Welkom in de studio. We hadden het destijds in de aanloop naar de presentatie van deze prachtige glossy. Uh, al had je het, hadden we het al aangegeven na afloop als, kijken als er reacties binnen zijn uh, hoe de zaak ervaren is. Maar allereerst, hoe bevalt de vakantie? Ja, vakantie. Ja. We zijn in ieder geval met Zandvoort nu klaar. Weliswaar natuurlijk nog een beetje wat uh, uh, dingetjes achteraf die, die lopen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 En hoe, zijn, hoe heb je die contacten met Teilingen? Teilingen is de gemeente naast Lisse. Ja. En voordat we Ode aan Zandvoort hebben gemaakt... hebben we Ode aan Lisse gemaakt. De ja. Tijlingen is Sassenheim, Voorhout en Warmond. Dus ja, min of meer de gemeente heeft ons benaderd. Van kom hierheen, alsjeblieft. Dus dat zijn we gaan doen. Gaan uh, doen, de Teilingen. En we hadden gezegd, van, nou, als, als de, de presentatie is geweest... De, de, alles is gedistribueerd. Iedereen heeft inmiddels die Ode aan Zandvoort in Zandvoort ontvangen...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 voor mij is ode aan het team wel heel belangrijk. Nou, er zijn zelfs teamgenoten voor jou die hebben, uh, die hebben een, een mening achtergelaten. Ja, hè? we werken met zoveel plezier en, ja. en echt een heel fijn team daaraan. En de ene schrijft mooie teksten. En dat is varierend van een korte quote tot een lang interview... Uh,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 Het was hem de grote hit van dit moment check van body, Kevin baby, James. Guy, no, en inderdaad, uh, Nervers. Nou, nog twee platen tot aan het nieuws en weer van drie uur bij CFM Software. Een can't hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijf dat vooral ook doen, hè? Tot aan vijf uur zijn Albert Jan en ik er. En daarna, na vijf uur, entertainment for you. The mother music getting stronger Don't you fight it till yeah. you try to do the conga beat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 telt voor twee. Dat was hem, de verkeersinformatie. Dankjewel, Albert-Jan. En we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En dat doen we samen met deze single van Robbie Williams en Love My Life.